Dizelo Thomassen met het NOS-journaal. KLM scherpt de veiligheidsmaatregelen aan voor vluchten van en naar Curaçao. Zo moeten vliegtuigen beter verlicht zijn om verwarring met andere toestellen te voorkomen. De afgelopen dagen kwamen twee vliegtuigen in de lucht te dicht bij Amerikaanse militaire toestellen. Nieuwe auto's hoeven in 2035 toch niet emissievrij te zijn. In plaats van een verbod kiest de Europese Commissie voor vermindering van de CO2-uitstoot met 90 procent vergeleken met 2021. De overige 10 procent moet ergens anders worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door biobrandstof en het gebruik van groen geproduceerd staal. De grote Autolanden Duitsland en Frankrijk waren fel tegen het totale uitstootverbod waar Brussel eerst mee kwam. De RSF-rebellen in Sudan hebben zich in de stad Al-Fashar schuldig gemaakt aan wijdverbreide en systematische massamoorden, stellen onderzoekers van de Amerikaanse Yale-universiteit. Ze onderzochten satellietbeelden en zagen op zeker 150 plekken vormen die overeenkomen met stapels lijken. Een van de onderzoekers beschrijft de situatie als een slachthuis. Ze nemen aan dat tienduizenden mensen zijn vermoord. Hoeveel het er precies zijn, blijft onduidelijk. De rebellen vernietigen bewijs en de stad is ontoegankelijk. Opnieuw is Sarina Wiegman door de Wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen... tot beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Ze won de prijs al vier keer eerder. Wiegman won afgelopen zomer als bondscoach van Engeland het Europees kampioenschap. De prijs voor de beste coach van een mannenteam ging naar Luis Enrique. De Spanjaard veroverde als trainer van Paris Saint-Germain dit jaar de Champions League. En de Franse voetballer Ousmane Dembélé, die bij Paris Saint-Germain speelt... werd gekozen tot de beste voetballer van de wereld. Hij won dit jaar ook al de gouden bal. Het weer vanavond droog, vannacht bewolking vanuit het westen. Veel kouder dan 5 graden wordt het niet. Morgen grijs met hooguit 10 graden en vooral in de ochtend wat lichte regen.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 Yes, top 2025 cover-up. An open body.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 om tot de huidige status te komen. In de jaren 80 begon Weile Diel, uh, Diewertje Blok bij de KRO... en pre, uh, presenteerde ze een voetbalprogramma en Co... waarin ze onder meer het vrouwenvoetbal in samenwerking met Johan Cruijff... op de Nederlandse kaart probeerden te zetten. Helaas uh, had het programma minder impact dan het uh, Sinterklaasjournaal... waarmee ze natuurlijk... Uh,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 Ben jij de Stones? Voel ik me wat meer mee verbonden. Jij bent meer ja, de Stones? Ik een beetje, ja? ja, ik denk van wel. Ik heb Leo Beenak er even gesproken, vorige week. En als jij mag kiezen tussen de Stones en de Beatles, wie ben jij dan? Zonder dat je over kwaliteit spreekt. Ja. Dat je zegt van de Beatles hebben een paar verschillende periodes gehad, met Ja. En Ik denk dat ik daar meer ben, want ik hou ook van dat. De explosieven kan wel mogelijk ook Van rustig. Ja. Dus dan ben jij de Beatles? Daar zou ik dan voor moeten kiezen. Ja. beside me I know I need never care but to love her is to me Watching his eyes <laughs> And hoping Coach Don Leo, Leo Beenhakker, is eerder dit jaar vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. De humor van de zelfverklaarde Rolling Stone onder het Nederlandse trainerschilde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 Blijf rechts rijden en probeer hem met lichtsignalen te waarschuwen. Nobody's gonna mess me around Hey, Saturn, I paid my dues I'm playing in that old jazz band Oh, son, take a look at me I'm on my way to promised land I'm on my highway to hell. on my highway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 Cover-up. En dat werd gevolgd door uh, What's Going On? Ja, dat vragen we ons uh, iedere dag af. De stortvloed aan onhoudsbemend nieuws is inmiddels uh, nauwelijks meer bij te benen. Gelukkig uh, vonden we even soelaas in de zalvende saxofoonklanken van Charles Lloyd in zijn cover van Marvin Gaye's uh, klassieker. Hoog genoteerd, plek 133.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 promise not to stare too this long For this is not the miracle There was a time the storm that blew so pure For this could be the biggest sky And I could have the faintest idea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 Dat hoorde je dus eerst. Wie kan er beter uh, de songs van Super Tramps in een uh, big band vertolking gieten dan de saxofonist John Halliwell, die uh, meedeed op de oorspronkelijke hitalbums van deze popband in de jaren 70. Hij is zelf uh, inmiddels een kras-80er. Uh, en met de uitvoering van Dreamer, door zijn super big tram band te vinden.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 chimney tonight hurry down the chimney tonight hurry tonight ZFM Jazz Top 2025 cover-up thought tonight could ever be this close to me, but if I had